Vier uur, Dikter haak met het NOS Journaal. De hoogste politiechef van Groot-Brittannië, Stevenson, is in opspraak geraakt. De Sunday Times schrijft dat hij een groot deel van een verblijf in een duur kuuroord... heeft laten betalen door de schandaalkrant News of the World. Het verblijf in het kuuroord kostte bijna 14.000 euro. Stevenson is sinds begin 2009 de hoogste politieman in Groot-Brittannië. Rebecca Brooks, een oud-hoofdredacteur van News of the World, is gearresteerd. zoals de laatste jaren uitgever van de Britse kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch. Brooks was hoofdredacteur van News of the World in de tijd van het afluisterschandaal. Dinsdag moet ze verschijnen voor een parlementaire commissie... die het afluisterschandaal bij News of the World onderzoekt. Maar nu zit ze vast in een politiebureau in Londen... waar ze wordt verhoord voor het omkopen van politiemensen... en het onderscheppen van voicemails op GSM's, on of gsm's. Onder meer die van een vermist meisje. FC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League... definitief in het Gelredoom in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Faslui is eind deze maand. Twente kon ook terecht in het stadion van Schalke 04... maar heeft mede door goede ervaringen opnieuw voor het Gelredoom gekozen. Drie jaar geleden week Twente ook uit naar Arnhem... omdat het eigen stadion toen werd verbouwd. Alexander Vinokourov stopt per direct met wielrennen. De Kazach zei eerder al dat hij dit jaar zijn laatste tour zou rijden... Vorige week ging hij onderuit en haakte hij af vanwege een dijkbeenbreuk. De Astana-renner zei tegen een Frans tv-station... dat hij nu alleen nog maar op de fiets stapt om fit te blijven... en niet meer om profwedstrijden te bereiden. Vino Kurov won in zijn carrière onder meer de Amstel Golfrace en twee keer Luik-Bastenaken-Luik. Het weer nog, toen de kans op buien, plaatselijk met onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind, temperatuur rond 19 graden. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. Dit was het NOS anyway, Journal. ANW-verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat file tussen Gooi Meer en Muiden, 4 kilometer. A16, Breda, richting Rotterdam... voor de Van brienne noordbrug 4, op de parallelbaan. Komt er een wagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op staat het ook vast voor de op de parallelbaan... voor de Van brienne noordbrug 3 kilometer. En het is druk in Nijmegen. Daardoor file op de A325 vanuit Arnhem... tussen Knopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, 4 kilometer. Ah! Met Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenbouw, Aart Vierhouten, Jone de Graaf en Tom van Hekken. Het is uh, bijna drie minuten over vier op deze zondag en we rijden naar Montpellier. Waar niet alleen de tour tot nu toe een beetje tegenvalt, maar het weer ook nog uh, ik, Grio. Ja, overal waar mm -hmm. de tour komt, daar is het weer slecht en uh, wat dat betreft zijn er de dus soort uh, regenmannetjes uh, op de fiets. Die uh, door, de, door de Franse streken trekken. Want een dag eerder was het hier nog prachtig weer. Hebben we gehoord van toeristen die hier op bezoek zijn. En nu uh, de Tour aankomt, nu is het gewoon slecht. Het is zelfs een beetje killetjes. Een kopgroep van uh, vijf man met daarbij natuurlijk Nicky Terpstra. Voorsprong op het peloton 1.46. Maar het peloton is wel gaan rijden hoor. Het peloton maakt tempo. HTC en BMC zijn de ploegen die het tempo hoog houden aan kop van het peloton. Want de tussensprint komt er natuurlijk strakjes aan. Even kijken, nog een dikke 10 kilometer zo'n beetje. En dan zijn we daar bij die tussensprint. In Montagnac liggen er natuurlijk punten in die tijd om de groene te... En na die seizoen zijn ze nog 46 kilometer tot aan de finish in Montpellier. Nervositeit neemt dus toe. Ook achter de kopgroep. Je merkt het aan de jury. Maar voorlopig mogen ze nog even vooruit blijven. Terpstra, De Lage, Dumoulin, Ignacev en De Laplace. De nervositeit van de lijn van Sebastiaan nam ook een beetje toe. Maar het komt wel weer goed. goed. I knew that I would not. So good. So good. I got a yield. Wow! Oh, I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. That sugar is fine. I feel nice, a sugar and spine. I feel nice, I children inspired, so nice, so nice, I got a year, wow, I feel good, I knew that I would not. I feel good, I knew that I Brown, I feel good. Er is maar één ploeg in het peloton die die vijf wil terughalen. Gio, hebben die andere sprinters er geen fiduzie in of gaan ze wel meedoen? Nou, als ze heel realistisch zijn, dan kan ik me voorstellen dat ze er helemaal geen fiducie in hebben. Want uh, Farah één etappe. Grijpel, uh, André Grijpel, de Duitser, ook één etappe. Cavendish, drie sprintoverwinningen alweer in deze tour. Nee, ik denk dat ze bij zichzelf wel donders goed weten dat op het moment dat zij gaan meewerken aan de achtervolging van die koplopers, dat ze de loper letterlijk uitrollen voor Mark Cavendish en voor zijn uh, ploeg. Ik keek heel even naar Ryder Heshedaal daar aan de achterkant van het peloton. Ik dacht toch even, het zal toch niet Tyler Ferrer zijn die dan uh, licht op achterstand rijdt, maar dat was niet zo. Ferrer die blijkbaar uh, toch even de benen aan het strekken was. Hij uh, knoopte eventjes zo'n voet uh, achter op het zadel, waardoor uh, de spieren even aanspannen. En daarmee worden de benen weer wat opgerekt. Nee, het is nog steeds uh, de ploeg van uh, Mark Cavendish. Ze zijn wel aan de andere kant van de weg gaan rijden. En dat zou wel eens een beetje sneaky kunnen zijn. Want dat is de kant waar de wind naartoe waait. Dus zetten ze daarmee de anderen in de wind. En uh, dat is toch anders dan in het begin van deze toen ze allemaal keurig in de windrichting bleven rijden... zodat iedereen dan mooi in een lange ja, waaier, eigenlijk kun je het niet noemen... maar wel in een lang blok achter kon gaan zitten. Dat kan nu niet meer, omdat ze aan de andere kant van de weg zijn gaan rijden. En dan zie je ook meteen de mannen van Leo Paar... de mannen van die Luxemburgse ploeg van de broertjes Slek... zie je ook naar voren komen, want die weten precies wat er dan aan de hand is. Nog maar een paar kilometer, dan komen we bij de tussensprint. Vanaf de tussensprint is het nog maar 46,5 kilometer naar de streep in Montpellier... En het zou wel eens kunnen zijn dat na die sprint meteen als een speer wordt doorgetrokken door de eerste mannen van het peloton. Dat is een gevaarlijk moment inderdaad. Als de sprinters ploegen en de sprinters even hun werk hebben gedaan en het dan stil gaat vallen. Ik ben benieuwd of de kopgroep die tussensprint als kopgroep nog gaat halen. Ik denk het wel, want het verschil blijft nu een beetje hangen op die 1 minuut en 45 seconden. En de kopgroep zit in de laatste 10 kilometer voor die tussensprint. Met die uh, Inimini Dumoulin aan de leiding op dit moment in de kopgroep. In, dit, in dat uh, rode tricot van uh, Covid En daarachter zitten dan die uh, andere vier de laagjes in het uh, fdj dit zullen we maar zeggen. Nicky Terpstra, de man van Quickstep in dat blauwe shirt van die ploeg. En dan hebben we Ignatjev in uh, ook het uh, rood uh, met blauw met wit van onderaf gezien. De Russische vlag uh, van die uh, Russische Katusha ploeg. En dan heb ik uh, De Laplace nog niet genoemd. Dat is de vijfde koploper van de dag. Ook een Fransman van Soor de ploeg die dit seizoen uh, de, de, het uh, debuut maakt in de Tour de France. Zij rijden nog altijd in een uh, hoog tempo door. Het gemiddelde van de dag ligt op 43 en een halve kilometer. En wij passeerden net een aantal Fransen helemaal beschilderd in de kleuren van de Franse vlag. En ze hadden een enorm groot spandoek bij zich waar wat helemaal in het geel was gemaakt. En waarop stond Courage, Courage Veclaire. Nou, dat zegt natuurlijk genoeg. Hoop respect, moed voor Thomas Veclaire. En er stond onder in het Frans dat het nog maar 800 kilometer was tot aan Parijs. Nou, we hebben het even nagerekend. Nog 789 kilometer na de etappe van vandaag tot aan de de finishlijn volgende week op de Champs-Élysées. Maar ja, of Fuckler daar in het geel langskomt, daar zijn dus de meningen, woorden dat eerder ook al van Geo over verdeeld. Maar hij brengt wel de Fransen in vervoering vandaag. Om de dag, gaat het om de vraag hoe lang ze nog wegblijven, de koplopers. En om de vraag of er hierachter nog wat gaat gebeuren door de wind. Aart Vierhout, goedemiddag. Uh, welkom. Uh, het is ons werk om uh, te vertellen dat er wel wat gebeurt, ook als er niet zoveel gebeurt. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, wat gebeurt? Waar kijken we eigenlijk naar vanmiddag? In de zin: Dit is een heel klassiek uh, scenario, hè? Ja, we kijken naar een etappe die, uh, die moet gebeuren omdat er morgen rustdag is. En, uh, met name eigenlijk voor, voor de sprintersploegen. Maar het wordt eigenlijk dan toch weer spannend gemaakt door de... Het meteorologische omstandigheden waar ze mee te maken hebben in Frankrijk. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk is een, uh, is een zomer die eigenlijk geen zomer is. En dit in de Tour meemaken zo, waar ze mee te doen hebben... dat uh, is toch ook een, een, ja, een dubbele opgave aan het worden. Want renners snakken, uh, die hebben liever nou eens even een dagje goede warmte gewoon. Ja, gewoon opzichten. gewoon lekker 32 graden warm en dat je weet dat je drinken moet. Voor de rest niet te veel aan de hand. En nu is het toch weer opgepast, uh, toch weer... Wat je ook zelf uh, in, in de etappe ziet gebeuren constant die klassementsploegen... die, die met elkaar met de kopman bezig zijn. Uh, er rijdt één ploeg rechts van de weg het gat dicht naar de kopgroep... en de andere ploegen rijden aan de linkerkant van de weg om een kopman uh, ja. voorin te houden. Om, om het gevaar op eventueel een aanval van concurrentie uh, ja, te ondervangen. En de mannen van Cavendish moeten vandaag wel heel veel doen. Er is ook werkelijk helemaal niemand die hier ook maar enigszins overweegt een handje te helpen. Hè? Nee, nee, nee. De, de, de, eigenlijk uh, ja, drie etappe overwinning, Klappen om je oren van, uh, voor de andere sprinters. En dan blijft er weinig over. Het voordeel voor Mark Cavendish in dit geval is dat uh, zowel Tony Martin als Peter Velis... allebei uh, ja, ja. ook uit het klassement gezakt zijn. Niet meer aanwezig zijn, ook niet meer meedoen voor een klassement. En dus alleen maar voor die ritsegers nog gaan... Dat zal voor vandaag gelden en uh, nou, de komende week nog één keer. En dan hebben we nog een aankomst uh, die hij ook wel plezierig vindt, geloof ik. Het is iets breder dan dat hij lang is die weg. <laughs> dat is een hele brede weg. En uh, ja, deze hebben ze al een keer gedaan, dezelfde aankomst. En daar was hij ook oppermachtig. Dus het is eigenlijk voor hem uh, heel duidelijk te weten wat hij doen moet, hoe die finale eruit ziet. Eén lange rechte lijn en die finish. Breed zat. Het ligt een beetje aan de wind hoe die daar staat, hoe, de, hoe het nog uh, aangepakt moet worden. Maar ja, dat gaat misschien het grote struikelblok zijn. Dat er Zullen we ze één wel goed bestudeerd ja. hebben, uit. Ja, maar je moet maar zien in de koers wie er nog over is. Hè? Jongens rijden goed door in de kopgroep. Het is niet 1, 2, 3 even dicht te rijden. Dus ze moeten al een redelijke inspanning plegen om ja. het gaatje dicht. Om het aan het einde ook nog onder controle te houden. Misschien, ja, misschien dat er wat eh, treinmachinisten zijn uitgevallen. Woke up early. This morning with a smile on my face Thought you were next to me But then I see you walking away Something alright this morning Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me But you worry much about things you don't understand but don't give up if it doesn't go with the plan why not have some fun while you're still young and still okay cause life is short do what you can so confused oh you worry much about the things you can't see you have it all but your money is too complain why not live this life while you're still young let's do okay? because life is short do what you can op mijn blaadje. Wie kent hem niet? Asa uit Nigeria met Why Can't We? We zijn op zoek naar het uh, toergevoel in Nederland. Uh, Edwin Cornelis, dit was wel een hele mooie stem. Hè. Waar ben je? Uh, ja, dat is wel onmiskenbaar natuurlijk, de ja. stem van uh, Theo Komen. Hè? En dat is ook precies waar ik ben in het Theo Komen Museum, althans. Ik ben in uh, Molen de Hoop, in Wervershoofd, waar een tentoonstelling over hem is uh, ingericht. Zo was er maar één, heet die tentoonstelling. Annie Wissink is een van de mensen die bij die tentoonstelling betrokken is. Uh, zo was er inderdaad ook maar één hè, als Theo Komen. Inderdaad, dat was uh, Theo Komen, dat is uh, geboren Wervershover. Hij ligt ook begraven in uh, ons dorp Wervershoof. En uh, ja, hij heeft Wervershoof op de kaart gezet. Dus voor ons is er maar één. De trots dus van uh, het dorp. En ja, hij kwam nog uit de tijd dat er echte radiosterren bestonden. Ja, zeker. Uh, vroeger uh, was iedereen aan de, of aan de radio gekluisterd toen er nog weinig televisie was... En dan werden alle wedstrijdverslagen van uh, zowel voetbal, uh, Tour de France als uh, biljarten werden allemaal live gevolgd. En dat deed dus Theo Komen allemaal. In de molen is de tentoonstelling ingericht. Ik zie hier op de benedenverdieping heel veel foto's uit de carrière, de rijke carrière van Theo Komen. Maar voor het echte wielrennen en de Tour de France moeten we naar boven de trap op. Want dan komen we terecht bij een wand, terwijl ik hier de trap oploop. Een wand die volledig is ingericht en volledig in het teken staat van Theo Komen en zijn tijd bij Radio Tour de France. Er zijn nog wat meer mensen bijgekomen die hier ook uit het dorp komen. Meneer, u bijvoorbeeld... U kent de Theo Komen goed neem ik aan? Ja, van uh, geboorte af. Wij waren vroeger ook tuinders en dan uh, had je de repetaties gewoon uh, tijdens de werkzaamheden. Dan dragen we de radio, nou dan waren je er nog wel gek van. Ja, luid, gek werd je ervan van die Theo Komen. Had u dat ook meneer? Ja, ik heb het ook wel uh, meegemaakt uh, van alles met hem. Ik heb hem goed, ik heb hem gekend. En na zijn dood hebben wij de wielen te dragen. even. Kijk, nou we kijken dus inderdaad naar die wand waar we heel veel foto's zien, mevrouw Wissink, van dus Theo Komen op de motor met zijn bijna net zo beroemde motor Raymond Nakkaarts, met wie hij jarenlang lief en leed heeft gedeeld. En wat je ziet, hij straalt echt, hij genoot van de Tour. Hij was eigenlijk één met de Tour, hè, Theo Komen. Ja zeker, de Theo leefde het hele jaar toe naar de volgende Tour de France. Als ik uit alle wedstrijdverslagen verslagen en uit zijn plakboeken dat op mag maken, dan stond zijn leven volledig in teken van de Tour de France. Zijn leven stond in het teken van de Tour de France. En als we het hebben over zijn wijze van verslaggeving, meneer... daar uh, werd hem wel toegedicht dat hij een zeer rijke fantasie had, hè? Ik geloof ik ook wel, ja. ja. Ja, die maakte er wel van. Reed hij zomaar een tunneltje in die er niet was? Nee, en ook als de Arrivé er al was... Dan kwam mij een half uur later op de radio en dan deed hij live verslag, zogenaamd. Ja, zogenaamd, terwijl die fine zo lang en breed ja, geweest ja, was. Ja, ja, dat is gebeurd, ja. ja. Uh, mevrouw Wissing, denkt u die manier van verslaggeven van Theo Komen destijds, hè, de tijd dat er nog geen internet was en dat die live uitzendingen op tv misschien ook nog niet zo talrijk waren, kan dat nu nog? Nou, dat denk ik niet meer, want Theo voor zo'n uh, regelmatig een leugentje om best wil. En tegenwoordig, als alles uh, live uitgezonden wordt, dan kun je dat niet meer maken. Ja, we hoorden al wat gelach bij het ophalen van de anekdotes. Uh, meneer, wat denkt u, was het echt journalistiek wat hij deed? Of was het eigenlijk meer entertainment? Nou, meer entertainment dacht ik. Ja, maar ik vond het uh, altijd geweldig om het te horen. Want kijk, in die periode natuurlijk hadden we niet zoveel televisies en we zaten allemaal thuis. Of op het land dat we de radio erbij hadden. En dat vonden we allemaal geweldig. Konden we op deze manier konden we de Tour de France op een prachtige manier beleven. Ja, de Tour de France beleven, dat deed je echt. En met Theo komen op, uh, ja, uit de speakers. Ja, wat ik net al vertelde. Je, je, dat leef je gewoon aan. Van elk moment dat er weer een reputatie bij kwam, dan was het weer gewoon uh, super genieten. Ja. Het was dus een grote ster. Hij deed meerdere sporten, uh, maar hij is uiteindelijk ook natuurlijk op een uh, niet zo vrije manier aan zijn eind gekomen. Een autoongeluk. Laten we eventjes lopen naar deze wand die in het teken staat van uh, het einde van Theo Komen. Want het was dus inderdaad uh, na een wedstrijd die hij verslagen had, hè? dat hij terugreed naar huis en toen ging het mis. Ja, ik meen dat het de wedstrijd MVV Twente was uh, die hij had verslagen en zijn laatste interview had hij met uh, Leo Beenhakker. En s'nachts is hij op weg naar huis, bij, vlak bij zijn woonplaats, is hij uh, door een auto-ongeluk om het leven gekomen. En hoe cru dat ook mag klinken, het was eigenlijk een dood die paste bij uh, zijn carrière. Uh, ja, uh, Theo die uh, heeft uh, in zijn leven, denk ik, vier, vijf keer, heeft hij, uh, is hij aan uh, de dood ontsnapt. En uh, tijdens de Tour de France, maar ook uh, met de auto op de weg. En deze keer uh, werd het hem fataal. Nou, ik wil afsluiten met een artikel wat hier is uh, verschenen... waarin uh, ja, eigenlijk blijkt hoe groot die impact is geweest van uh, de dood van Theo Komen. Ik citeer daar wat uit. Ach, die ene mij, afslag bij Schermerhorn, Noem de naam Theo Komen. En de goede verstaander weet welke kruising je bedoelt. Lukt het om er langs te rijden zonder in gedachten... het vertrouwde stemgeluid van de radioverslaggever te horen? Daar binnen, ...zijn de verder hier in over de Oostenberg... Edwin Corners bij het uh, Theo, het museum ter nagedachtenis aan Theo Komen. En wij gaan naar onze eigen journalistiek geheel. Verantwoorde verslaggevers Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Uh, maar er is ook niet zoveel te verzinnen vandaag in Gio. Nou, We kunnen heel veel verzinnen. Maar weet je wat, laten we dat nou maar gewoon niet doen. We hebben net uh, trouwens de tussensprint gehad van het uh, peloton. En dat uh, sprintje werd gewonnen uiteraard door Mark Cavendish. Scheelde niet veel hoor. Rogas kwam er nog bijna overheen. De Spaanse kampioen en Philippe Gilbert op de derde plek. En dan op de vierde plek Ventoso, ook een sprinter van Mobistar. Dat is een ploegenoot van Rogas. Maar ja, dat ging dus om plek zes. Wat veel interessanter is, is om te kijken wie nou het sprintje won van de kopgroep. Dat was uh, Mikael De Als ik het uh, tenminste allemaal zo van achteren goed heb gezien. Want wij zitten nog altijd achter de kopgroep. En er werd ook echt voor uh, gesprint. En dat is toch, uh, nou ja, apart niet. Want er staat natuurlijk geld op het spel. En dat is altijd lekker voor de kast van de ploeg. Maar de afgelopen dagen merkten we toch wel. Uh, ook in de wat vlakkere ritten. dat uh, de meeste kopgroepen er gewoon langs reden. Langs die tussensprint. Dat deed deze kopgroep dus niet. De ging vanaf een meter of uh, 200 de sprint aan. En dan won dat sprintje voor Samuel Dumont de kleine Fransman die uh, normaal gesproken ook heel rap is uh, in een uh, in een massasprint dan mengt hij zich nog wel eens in eerder in de Tour kwam hij ook uh, bij de voorbereiding van de massasprint hard ten val maar daar is hij in ieder geval weer uh, voldoende van hersteld om vandaag mee te zitten in de ontsnapping van de dag maar hoe lang rijden ze nog vooruit want uh, de ja de de moed zal ze zo langzaam uh, een beetje in de schoenen uh, zakken en uh, de, je merkt ook dat het tempo er een beetje uit begint te gaan in de kopgroep zeker wanneer het parcours een beetje de... En de wind weer schuin tegenkomt zoals er net het geval was. Dan lag de snelheid ruim onder de 40 km per uur. De weg is nu weer wat gedraaid. Wind van opzij, maar tempo maar net boven de 40. Want de weg loopt weer flauw omhoog. Dat is allemaal in het voordeel van de jagers hierachter op weg naar de prooi. De prooien zijn er vijf in totaal. Ignacev stuurt eens opzij. Die kijkt eens eventjes in het gezicht van de andere. Nee, tempo is er eventjes helemaal uit. De Laplace in laatste positie. Daarvoor Nicky Terpstra. Daarvoor Dumoulin. De Laage zit er dus ook nog altijd bij. De, vijf kopgroep, de kopgroep van vijf die nog heel even het gezelschap heeft van de ploegleiders. Maar die krijgen nu te horen via de tourradio dat zij dadelijk een plekje moeten gaan zoeken en er tussenuit moeten gaan. Want het peloton nadert en nadert. We gaan even naar Aken, dat pracht evenement altijd van de paarden vanmiddag. De springruiters, Ed van der Bent. De eerste Nederlander haalde het niet. En volgens mij gaan de beste 18 door. Heel goed, de beste 18 van de 40 starts gaan door. En uh, die gaan dan voor een tweede ronde. En dan is er eventueel een barrage als er gelijkheid is van strafpunten. Maar het is wel eens voorgekomen dat dat uh, niet eens hoefde. Dat je dan al een winnaar hebt. Dat overkwam Albert Soer met uh, Sam een uh, paar jaar geleden. Maar grote namen die vallen af. We zien onder andere dat oud-winnaars van deze prestigieuze wedstrijd... onder andere Dennis Lynch, de twee jaar geleden, de Ier... en Med Madden, twee jaar eerder, in 2007, de Amerikaanse. Wel, die maken allemaal fouten. En uh, ja, hetzelfde geldt voor Christian Alman, maar ook uh, een rol Keurang bent zonder op dit moment, maar wie geen fout maakt. Hè, dat is toch mooi Niels, dat is Gerco Schreuder met Eurocommerce New Orleans. Een paar ritten terug met zijn 12 jaar geruimd. heet hij prachtig over dit uh, parcours. Dat is opgesteld op het terrein. Vier voetbalvelden groot, dus de overvloedige regen van afgelopen donderdag. Die heeft voor de parcoursbouwer geen problemen opgeleverd. Hij kan de hindernissen steeds weer op eigenlijk verse plekken neerzetten. Dat zal ook in de tweede ronde het geval zijn. Dat gaat over een heel nieuw parcours. Wie we dan jammer genoeg niet terugzien is Erik van der Vleuten. Met VDL groep Oetasia. Mooie start in deze wedstrijd met zijn 10-jarige Merrie. Maar eh, bij de hindernis 5, dat is een tripelbaar, dat is een hindernis gebouwd in de lijn van de sprong. Aan het begin is die 80 centimeter hoog. En het loopt dan om tot E55 achter. En van voor naar achter gerekend is die hindernis dan 2,20 meter diep. Echt een kapitaal ding. Beetje tegen de zon in. Daar maakte Oetasja de eerste fout. en Oetasja maakte op de uh, laatste sprong. Dat is een driesprong van een uh, stijl sprong. Op P-gelost erachter. daarachter een uh, oxer. En dan weer een gelost erachter. daarachter een stijl. Daar maakte die op de eerste twee elementen en fouten stiegen dus er met 12 strafpunten uit. Over een uh, minuutje of uh, 7,5 denk ik. Dan krijgen we Jeroen Dubbeldam, uh, eerder winnaar. Een van de drie Nederlanders die hier uh, ooit deze een prestigieuze wedstrijd lot. Hij start dan zijn 12 jarige geruim BMC van Grunstven Simon. Waarmee hij absoluut in bloedvorm is. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down. van de Crystal Fighters. Radio 1, het NOS Journaal. Het is vrijwel half vijf. Hier is dik de Haark met de hoofdpunten. Rebecca Brooks, -hoofd, een van oud-hoofdredacteuren van het rollblad News of the World, is gearresteerd. Zoals de laatste uitgever van de Britse kranten van de magaat Rupert Murdoch. Brooks was hoofdredacteur van News of the World in de tijd van het afluisterschandaal. Dat heeft geleid tot het einde van het blad. De hoogste politiechef van Groot-Brittannië is in opspraak geraakt. De man zou een groot deel van het verblijf in een duur kuuroord hebben laten betalen door die schandaalkrans News of the World. Sunday Times die meldt als vandaag. De treinen van de NS rijden beter op tijd dan de afgelopen jaren. In het tweede kwartaal arriveerde 95,1 procent. Precies of nagenoeg op tijd. En dat is het beste resultaat in vier jaar. Driekwart van de reizigers is tevreden over de spoorwegen als geheel. NSC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League definitief in het Gelderdome in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Vaslui is eind deze maand. Twente kon ook terecht in het stadion van Schalke 04, maar heeft mede door de goede ervaringen opnieuw voor het Gelderdome gekozen waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Krol. Tja, wat zal ik daar nou eens van zeggen? Het is buiig en het blijft eigenlijk buiig. Vanochtend begon het er allemaal wel veelbelovend met flink wat zon, maar inmiddels is het overal bewolkt. Er zitten flinke buien. Het waait ook stevig. Het is niet verschrikkelijk warm. Temperatuur temperatuur natuurlijk op nauwelijks boven de 20 graden uit. En ik denk eerlijk gezegd dat wij vanavond en vannacht... met name in de kustgebieden flink wat buien hebben. Er kan onweer bij zitten. Het blijft gewoon waaien. En het wordt niet veel kouder dan een graad of 13. En morgen overdag veel wind. U raadt het al. Flink wat bui, ik denk dat er heel weinig zon te zien zal zijn. Zeker morgenmiddag, het wordt dan een graad of 18, 19. Maar kortom, het is uitermate herfstdag. En dit wordt wel een ultra-kort weerbericht, want de rest van de week blijft het zo. Dan gaan wij weer naar Montpellier, waar het weer ook al niet veel beter is. kan er ja, ook niks, uh, niks aan doen, Guillaume. Maar hebben we nog vier koplopers eigenlijk? Ja, zeker, die hebben we nog. De koplopers die zijn er nog steeds. Met die Nederlander Nicky Terpstra erbij. En Terpstra die zal toch zo langzamerhand wel een complex krijgen van demarages in de Tour de France. In 2008, zoals zij al eerder, was hij al twee keer eerder in een ontsnapping betrokken. In zijn eerste Tour. En twee keer werd die ontsnapping teniet gedaan door de mannen van HTC. Door de mannen van Mark Cavendish. Beide keren won Mark Cavendish. Nou, ik denk dat er vandaag weer precies hetzelfde gaat gebeuren. Wat Nieuw is het die ploeg van HTC die tempo maakt. Lars Bak die als een uh, soort kamikaze-piloot op de fiets zit op dit moment. Uh, in een aerodynamische houding. Helemaal voor overgebogen. Handjes weliswaar op het uh, stuur. Dus uh, aan de bovenkant van het stuur. Maar dan helemaal doorgebogen. En zo probeert zo weinig mogelijk wind te vangen. Tempo maakt voor het peloton. Het peloton dat inmiddels anderhalve uh, minuut achterstand heeft op die vijf koplopers. Dus ja, nou, het zal wel ingelopen worden, Sebast. Ja, maar het is wel weer een beetje wat opgelopen. Want het schommelde er net eens eventjes rond een minuut. En uh, daardoor moesten de ploegleiders eigenlijk een plekje gaan zoeken uh, naar de kant. Maar uh, ze mochten blijven zitten, want het liep daarna dus weer wat op. Na die uh, tussensprint. En de schwoeng is ook wel weer een beetje terug in de kopgroep, om het zomaar te noemen. Op deze brede weg waar we nu uh, rijden, de weg een beetje berg af. En daardoor de net ook uh, die afdalershouding zeg maar, bij de vijf koplopers. Samenwerking weer wat beter dan een aantal minuten. Geleden. Het tempo ligt uiteraard, ook vanwege het feit dat hij weg naar beneden loopt, weer wat hoger. Maar je merkt gewoon dat de samenwerking weer wat beter is. Ignatiev gaat eens even flink op de pedalen staan. Het leek wel een soort halve demarrage die de Russische aanvaller daarin zette. De andere vier gaan met hem mee. En zo draait het nog altijd best aardig rond. En doet Nicky Terpstra ook prima zijn werk. Ja, het is de vraag of er dadelijk nog een van de vijf is die gaat demareren in de finale... En op die manier gaat proberen om nog strijdlustig te rennen te worden. Want meer zal er toch normaal gesproken niet op het spel staan voor deze vijf. Ondanks het feit dat het verschil dus weer ietsje is gegroeid. Na die anderhalve minuut. Bijna 158 kilometer afgelegd door de kopgroep van vijf. Betekent, uh, even kijken, dat er nog ruim 35 kilometer te rijden zijn. Tot de finish in Montpellier. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 33. Deze hoef je niet op te zoeken. Frida Boccarale, nummero 3300000 chansons. We gaan weer van Frankrijk naar Duitsland, maar we mogen het ook Engeland noemen... want het is Wimmelden van de Paarden. dat heb ik altijd van jou geleerd tenslotte. Um, weer een Nederlander, maar ook naar de barrage. Nou, dit is een buitencategorie evenementen. Daar horen buitencategorie uh, ruiters uh, bij. En ja, al hebben ze hier dan geen uh, oortjes in deze sport. Ik ben ervan overtuigd dat Jeroen Dubbeldam graag Frida Mokkara op zijn uh, oortje dan zou hebben gehad. En dat zou hem hebben geholpen om in die uh, mooie rust die hij uitstraalt... om dat dan extra te ondersteunen. Dat heeft hem in ieder geval met zijn uh, bloedvorm verkerende paard. Ik gaf het al aan die 12 jaar ruin in Nederland gefokt... van Mr. Blue, BMC van Gunsven Simon. Gaf het hem een plaats in de tweede ronde. Hij is de tweede tevens laatste Nederlander eh, die eh, foutloos is en dus naar de tweede ronde gaat. Hij was overigens dubbel foutloos in de landenwedstrijd. Laten we dat ook nog eventjes memoreren. En op dit moment zien we in het parcours, misschien goed om die toch wel even mee te nemen, Loetke Beerbaum met het paard Gothaan. Hanno Rader Merri, eh, tien jaar oud. Loetke Beerbaum heeft tot nu toe drie keer deze wedstrijd gewonnen. Was in 96 2002 en 2003. En hij is de enige van het 40 man tellende deelnemersveld uit de eerste ronde. Maar daar maakt hij een fout, ik wou zeggen, die het het Resultaat van Piero Dinzeo. De Italiaan die vier keer deze wedstrijd won zou kunnen evenaren. Wel, dat gaat denk ik eh, niet lukken. Want eh, al gaan de beste 18. Eh, en hij is nu eh, de 17e met nog één start aan de goud. Dus we zien hem terug als een van de snelste vier fouten in die tweede ronde. Het zal ongetwijfeld gaat om de nullers. En eh, de nullers er zijn dus bij Gerko Scheude voor Nederland en Jero Dumbledam. Ik noem de namen van de anderen nog even. Andreas Kreutz in Duitsland. Philips Weishaupt in Duitsland. Luciana Diniz Portugal. Pio zwitser Zwitserland. Billy Toomey Ierland, Hans-Dieter Dreyer die erg verraste De Duitser Olivier Guillon uit Frankrijk. En zoals gezegd onze landgenoot Gerco Scheurder en Jeroen de Badam. En dan ook nog Janne Friederike Meijer. Een outsider uit Duitsland. Maar je weet het maar nooit. Hele boeiende namen. In ieder geval twee voor Nederland in de tweede ronde. Twee voor Nederland in de tweede ronde bij de paarden. En één in de kopgroep Rio. Eén in de kopgroep, en ik zei het net al, die zal slechte herinneringen hebben aan ontsnappingen waarin die zat in uh, dat jaar 2008. Toen Kevin is dus beide malen won. Kevin is nu al drie keer de snelste in een uh, tour-etappe hier uh, in deze Tour de France van dit jaar. En uh, ja, het ziet er naar uit hoor, dat het allemaal wel weer zo gaat zoals het uh, moet gaan voor zijn ploeg. Want het is inderdaad, Aart zei het net al, die complete ploeg die daar op kop werkt. En Tony Martin zagen we daar zojuist ook in het wiel zitten van Lars Bakter. Achter ook Peter Velits, mannen die je eerder in deze tour nog niet echt zag uh, meewerken in de jachten op koplopers. Dus zij gaan proberen dat gat dicht te rijden. Het lukt seconde voor seconde. Wat ik moet zeggen, ik heb wel respect hoor voor die kopgroep. Natuurlijk met goede hardrijders. Terpstra kan natuurlijk hard uh, rijden. Ignacev natuurlijk een zeer goede tijdrijder. Die andere mannen kunnen er ook allemaal wat van. Maar ja, het lijkt toch een kansloze opgave. 1 minuut en 26 seconden. Heel veel is er nog niet van afgeknabbeld. Maar we hebben nog 32,2 kilometer te rijden. Als ik omkijk, zie ik het peloton aankomen over die hele brede weg op het plateau... waar we eigenlijk nu een beetje rijden. Links van ons, als een komvorm eigenlijk, gaat het landschap naar beneden. En dan aan de andere zijde weer een kleine berg. Waar een stuk of twintig op opstaan. En die gaan toch aardig rap heen en weer door. Of in ieder geval rond door, het, door de wind van vandaag. Het gaat wat minder rap rond de samenwerking in de kopgroep. Waar Dumoulin eens eventjes naar rechts kijkt. En dan kijkt hij in het gezicht van zijn landgenoot van de Laplace. Want de weg loopt weer een beetje heuvel op. Een beetje omhoog dus. Het is een brede weg. Tempo wordt dan weer gemaakt door Mikhail Ignacev. Weer zo'n soort halve demarage van de rust. Die wel wat power heeft. Hoor. Als hij onder in de beugel gaat en even gaat aanzetten... merk je dat het tempo uh, zienderogen de lucht ingaat. Terwijl ik ook weer wat druppels inmiddels uh, vol neerdalen. Heel langzaam, maar zeker begint het uh, alweer te regenen. Maar tenminste, te regenen. Het zijn echt tot nu toe pas de druppels. Het is nog niet een regenbui zoals we die gehad hebben al zo vaak in deze tour. Goed, dus uh, is het Ignechef weer aan de leiding. Daarachter zit Terpstraat, dan die de Laplace. Dan de man die de ontsnapping begon, de Laasje. En in het laatste wiel de Kleine. Van allemaal. Samuel Dumoulin nog altijd dus zo rond de anderhalve minuut. Ze mogen nog even van de renners van ATC. Aard Vierhout, je zit in zo'n peloton. Je weet eigenlijk uh, precies wat er gaat gebeuren. W wat voor liefste kun je nog verzinnen? Want uh, wielrennen is een hele oude sport met hele oude wetten... maar er verandert veel in de samenleving. Maar dit, dit blijft altijd hetzelfde. We rijden met z'n allen naar de streep en iedereen gaat sprinten... en iedereen weet wie er wint. Wat zou jij, met je ploegleider half, bedenken? Ja, wat je kan bedenken is, is erom toch dat die mannetje tekort komt. Om die sprint echt goed uit te leiden, goed, te, toeten, goed echt op de snelheid te krijgen. En dat je dus een soort van een Jelle Nijdam actie gaat ondernemen met, met een van je renners. En dat is gewoon op, op kilometer 800 meter van de streep ja. de boel verrassen en toch te demureren. Zodat er eigenlijk een twijfel ontstaat, ja, wie gaat het dichtrijden? In welke sprintersploeg gaat hem nog helpen? Hè. Gaat HTC helpen om het gat dicht te rijden... en ervoor te zorgen dat Kevin Diss opnieuw een uh, mooie aanloop krijgt naar die sprint toe. Want de twee massaspurs die hij dan niet won... waar uh, Greipel en Tyler dat waren twee... waarin in de slotkilometers eigenlijk uh, het vaste patroon in ieder geval verstoord, wordt, hè. verstoord werd. Hè. Ik kan me herinneren van Kanselijman die een keer nog even wegging... waardoor er toch even, even wat twijfel was hier en daar. Ja, twee keer over toch met een bocht ook. En, en, en duidelijk gewoon één... Extra rennen tekort die, die toch het gat hebben dicht moeten rijden, die niet meer aanwezig is in die laatste anderhalve kilometer, waardoor je hem nog maar één man overhoudt voor jezelf of helemaal geen, dat was ook nog een keer. Ja, en dan, dan is hij afhankelijk van wat de rest doet. En als de rest dan denkt, wel ja, het is mooi, dan komt er geen initiatief en dan blijft misschien dat kleine gaatje net genoeg voor degene die uh, ja, aanval beloont, zeg maar. Of zijn er ploegen die hopen, uh, onze treintjes hebben zo weinig werk hoeven doen... wij gaan gewoon een beter treintje vormen vandaag dan Cavendish. Die, die hoop zal het ook nog wel zijn. Ja, het is ook een beetje... Cavendish heeft gisteren alles, alles uit de kast moeten rijden om op tijd binnen te zijn. Ik kwam op 26,5 minuten, uh, één minuut overgehouden met de tijdlimiet. Dat, dat, dat hakt er aardig in. Zeker in de derde dag in het Pyreneeën met klimmen. En als sprinter ben je al niet echt... Uh, dat is niet je favoriete vak en niet je favoriete ding. Dus, uh, het gaat ook nog een beetje over van, uh, hoe zijn je benen eigenlijk... na al die bergetappes die je nu gehad hebt. En deze sprint. Dus het kan ook nog wel een verrassende winnaar worden vandaag. Van iemand die dat veel beter verteerd heeft dan de echte sprinters. En daar, daar een beetje voordeel uit uh, krijgt om vandaag toch uh, de sprint goed aan te gaan. Dus het is nog niet 1, 2, 3 gezegd dat zomaar Kevin gaat winnen vandaag. En tenslotte voor Veuklair die toch de Tour niet kan winnen... hoor ik van iedereen, is toch wel weer een lekkere dag, hè? Ja, Hobbert lekker mee, zijn ploeg kan in de wielen blijven. Hoeft niet op kop te rijden, want het wordt allemaal gedaan. Ideaal scenario en uh, ja, ook verdiend. 190 kilometer dichter bij Parijs. Ici, Radio Tour de France. You say you like candy. Well, stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money. Place your bets on me, these odds are.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 Pank en Laura Jansen met Wicked World. We kijken naar een heel lang beeld van het peloton, Giel. Dit is nou, Tom, zo'n momentje waarop het zou kunnen gebeuren. Een waaier, dat het peloton op de waaier wordt getrokken. Want je ziet inderdaad het peloton helemaal aan de rechterkant van de weg... Uh, zie je ze rijden. De wind komt van de linkerkant van de weg. Dus eigenlijk kan er niemand uh, in de windschaduw rijden. Niemand kan lekker uit de wind gaan rijden daarachteraan. En dan zie je toch ook wel renners die dan uh, wat meer naar links sturen. En dan toch wel weer een soort uh, treintje vormen voor uh, de anderen. Het zijn nog steeds de mannen van HTC die aan de leiding rijden. Terwijl we nu weer een passage hebben door een dorp, Montbazin, waar het toch tamelijk oppassen geblazen is. Zojuist ook heel eventjes een paar renners die even achterin het peloton tegen elkaar aantikten. Laurens Stendam was daarbij. Hij moest even met één voet uit de klikpedalen om de voet aan de grond te zetten om niet te vallen. En kon toen zijn weg weer vervolgen. Maar het is gewoon oppassen geblazen op dit moment. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toch een stuk rustiger hier zit te kijken dan in die eerste week. Want toen was het voortdurend zoeken waar zit Robert Geest... Waar zit de Nederlandse klassement Nou, op? Daar hoeven we op dit moment gewoon niet zo bang voor te zijn. Want uh, voor het klassement doet hij niet meer mee. Dus Geesink zal uh, zich niet daarvoor in, in het uh, gewring gaan uh, mengen. Hij heeft daar uh, niks uh, te zoeken op dit moment. Hij kan rustig deze etappe uitrijden zonder al te veel risico. Nee, het zijn de klassementsmannen die allemaal mee voorin zitten. Net achter dat treintje van Mark is 1 minuut en 2 is het verschil. Bijna bij het bord van de 25 kilometer. Ze zijn er bijna inderdaad de kop die uh, wat uh, minder moeite had om goed door dat Montbazin heen te sturen. Maar dat was inderdaad een gevaarlijke passage. Met drie flinke verkeersdrempels kort na elkaar. Scherpe bochten naar links en heel veel publiek. Maar gelukkig hadden ik neem aan, de lokale autoriteiten besloten om daar uh, dranghekken neer te zetten. En dat maakt het dan wel een uh, stukje prettiger dan wanneer het publiek zo halverwege op de weg staat. En ze allemaal één voor één naar voren buigen om te kijken waar die renners eraan komen. Want ook vandaag merken we dan toch dat daar heel veel ...gevaarlijke situaties door ontstaan. De vijf geloven er nog altijd in. Pakken de publiciteit in ieder geval nog een beetje mee... ...voor hun werkgever, voor hun ploeg. Ignacev trekt de kar nog maar weer eens een keer. Nicky Terpstra zit daar dan achter. Zij zijn al de hele dag op pad met drie Fransen. Met Michael Delage, Samuel Dumoulin en Anthony De Laplace. En zij gaan nu onder het spandoek door van de laatste 25 kilometer. Als je op zo'n lint gaat, dan moet je ook een soort vertrouwen in je, in je man voor je hebben... dat die niet de rol loslaat, om het maar simpel te zeggen. Want echt, veel passeren lukt ook niet meer, neem ik aan. Of voel je wel ergens dat je nog naar voren moet? Is er een moment dat je denkt, nou, moet ik drie, vier plaatsen pakken, anders gaan we? Meestal weet je wel een beetje degene die vasthoudt en degene die, nou, die het opgeeft. En dan probeer je er altijd wel vooruit... Te komen. Dat je altijd vijf, drie, vier, maakt niet uit. Maar die ene persoon, daar wil je niet achter zitten, omdat je die al kent. Je weet dat hij eerder loslaat dan een ander. Dus die schuif je altijd eventjes naar langs en dan stuur je hem naar binnen... zodat hij wel moet remmen en dan pak je zijn plaatsje. En dat is toch wel heel, ja, echt belangrijk in dit soort stukjes. Dat ze even van windrichting veranderen, even verder naar links rijden... en dadelijk gaan ze weer iets meer naar rechts, krijgen ze weer ietsje meer wind mee. Dus dat zijn wel heel afhankelijke dingen van uh, waar zit je... Ik zocht uh, in begin, uh, mijn beginjaar bij de, bij de beroepsrenners zocht ik altijd Erik Breukink op. Dat uh, was een beetje een angsthaas en die reed een halve meter uit de kant. Dus dan zat je perfect uit de wind. En Erik was zo sterk, dat was net een brommer. Ja. Dus dan een hele peloton op lint en dan uh, zocht ik Erik op. En degene die erachter had, had pech, want dan duwde ik gewoon mijn stuur tussen. En dan, uh, ja. Ja, En dan zat ik er. En dan zat ik goed. En ik wist je je niet. Maar daarmee zeg je dus ook dat al die renners elkaar in dat opzicht... ook dit soort kwaliteiten weten. Dat zijn er wel een beetje veel toch in zo'n Tour. Er komen er ook altijd wel wat nieuwe Of nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Dat het er ook nog niet van al die Nederlanders al die gehoord. Nee, maar toch. Dat weet je gelijk al. Dat maak je één keer mee. Dat zie je onderweg. Zie je renners rijden. Je weet precies in je is wie waar zit. En je weet ook precies achter welke rennen je niet uit de wind kan zitten... en achter welke rennen je nog net een gaatje hebt. En dat is toch wel, uh, ja, dat is ook een onderdeel van, uh, ja, van je bagagezakje wat je mee hebt onderweg... om toe te passen in je, in, je, in je weg naar de finish toe. En het is ervaring en daarom houden Spanjaarden en zo houden er niet zo van... omdat ze het eigenlijk alleen maar in dit soort koersen af en toe tegenkomen... Ja, de laatste tijd hebben we al in de Ronde van uh, Spanje ook vaker uh, echt wel de wind meespeeld. En dat ze daardoor ook wel daar scherp op zijn. Maar je ziet wedstrijden buiten Spanje dat ze er wat minder onder de knie krijgen. Omdat daar gewoon veel meer agressieve wielrenners zitten. En agressief bedoel ik in de vorm van dat je zo bewust bent dat je daar echt voor aan moet zitten. En dat je echt mee moet draaien. En dat je anders gewoon gelost wordt. En dat zie je ook met de klassementsploegen. Die, die zitten daar ook gewoon echt. En die rijden gewoon hup, over de hele breedte van de weg. En als ze zelf een aanval willen doen dan zullen zij ook op de kant rijden waar HTC rijdt. Dus op het laatste stukje van het asfalt. En die ploegleiders die zijn meer weerman vandaag dan uh, wielertacticus? Ja, met de kaart op schoot, windrichting, bepalen en kijken... Waar, uh, nou ja, waar het even drie, vier kilometer echt mis kan gaan... En dan is het ook nog uh, aan de ploeg zelf, willen ze wel of niet wat ondernemen. Dus, dus als Erwin Kroll een keer een uitje wil hebben... dan kan hij ook eens een paar dagen gewoon uh, met die kaart gekomen zitten. Hij zou dat prima dan. in de, in de tour pas in de, in, de, in de auto... om uh, aan te geven ja. waar, uh, waar de gevaarlijke punten zitten. Zult hem zo eens om half zes. Get up, stand up. Stand up for your ride. Is him, game, dine, and go to heaven in the Jesus' name. Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some. Stand-up, Bob Marley. En moet ik altijd even spreken bij de Whalers deden mee dit keer. Dan gaan we weer naar de koers, naar de kopgroep van die vijf mensen, Rio? Vijf mensen waren het. Inmiddels zijn het er twee geworden, want uh, Mikhail Ignatiev. ...is de man die als eerste wegsprong uit de kopgroep. Hij kreeg even later Nicky Terpstra achter zich aan... ...in een hele mooie, strakke jumper. Terpstra. En één keer naar Ignacev toe... ...zodat we nu twee koplopers hebben met 13 seconden op de drie... achtervolgers, de drie Fransen. Het peloton op 52 seconden. Ook daar ligt de tempo hoog... ...maar voorlopig komen ze dus even niet echt dichtbij. Opnieuw de ploeg van Kevin is die daar het tempo maakt. En dan zie je het peloton op zo'n brug helemaal lang uitrekken achterkant van het peloton. Nou, die zitten inmiddels honderden meters achter de eerste mannen in het peloton. Maar goed, Terpstra en Ignatjev. Sebastian, het zag er prachtig uit wat Terpstra deed. Ja, ze hebben elkaar prima gevonden hoor. En Terpstra rust ook niet uit in het wiel van Ignatjev. Maar trekt op dit moment de karren. zijn er zojuist voorbij gereden. Veiligheid gaat boven alles. Peloton kan dadelijk wel eens snel gaan komen op deze hele brede weg met die wind. Nog altijd schuin van achteren. En zo kregen we eventjes het moment om Terpstra in het gezicht te kijken, mond wagenwijd open, verbeten trek, allesgevend. In de laatste 20 kilometer, 55 seconden. Het verschil tussen de twee koplopers, de Rus, Mikael Ignacev, de Nederlander, Nikki Terpstra. Ze strijden voor iedere meter en hebben in ieder geval de drie Fransen overboord gegooid. De Lage, Dumoulin en de Laplace, want die hangen op meer dan 20 seconden inmiddels. Twee man dus nog vooraan bij elkaar. Mooi om te zien dat Terpstra weer alles geeft in deze ontzettend. Opsnapping, daar dan achter die kleine rus. ja, peloton op minder dan een minuut. Aart Vierhouten, prachtige jump van de twee mannen. Maar heeft het kans van slagen? We gaan het nieuws van vijf uur in. En al die luisteraars willen weten dat we na vijf uur terugkomen. Een minuutje of zeven. Rijden ze dan nog vooraan, die twee? De reis nog vooraan. De enige manier om nog vooraan te rijden is ook echt nu met z'n tweeën te zijn. En vol ervoor gaan met z'n tweeën. Niet omkijken. En niet denken aan de rest die in het wiel hangt. En samenwerken. En dat doen ze. Ja. Nou, we gaan kijken, want we gaan er even uit voor het uitgebreide nieuwsblok van 5 uur. We zijn daarna bij u terug met het slot van de etappe. natuurlijk. We rijden nog zo'n 18 kilometer Terrestra naar Ignatjev. Dus zo'n 50 seconden voor op het razende peloton. En ook de ontknoping natuurlijk van de paarden op, uh, in Aken. Ze daar presenteert En dan geef je gewoon rustig af oh, sorry. waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Toen ik dacht: ik ga naar de Ferrari kappen, dacht ik: dan staat er een Ferrari in de winkel en dan ga je dan inzitten. Ofzo. Ik zit nu wel eens in een drie, dat moet eigenlijk niet, hè? Mag nou, hoor. Nou, als je dan tien auto's tegenkomt, was druk. Als je van Den Haag naar Rotterdam reed. Nieuwsgierig naar meer? Dit moet een autojournalist natuurlijk wel kunnen, dit, hè? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom. Straks, kwart over zes, in Instituut Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.